Thuiswinkel.org is bezig met het testen van de site babydump.nl. Onderzocht wordt of de site wel veilig is. Gisteren werd duidelijk dat er ruim 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten van deze webwinkel komen. Eerder werd gedacht dat de hackers de gegevens via KPN zelf in handen hadden gekregen, maar dat bleek niet het geval. Later vandaag zijn de resultaten van de test bekend. En dan bekijkt brancheorganisatie thuiswinkel.org of babydump zijn veiligheidscertificaat mag houden. In Eindhoven is een man op een scootmobiel gisteren mishandeld door twee jonge mannen. Hij werd tegengehouden en zijn scootmobiel werd omgegooid, waardoor de man van 61 onder zijn scootmobiel terechtkwam. Een van de daders sloeg het slachtoffer vervolgens met een honkbalknuppel in het gezicht. De twee mannen gingen er uiteindelijk vandoor op een scooter. De man heeft een zwelling in zijn gezicht, maar hoefde niet door de dokter te worden behandeld. Op het IJsselmeer gaan schepen in konvooi achter ijsbrekers varen. Dat is voor het eerst deze winter. Volgens Rijkswaterstaat ontstaat nu kruiend ijs, waardoor de schepen niet meer op eigen kracht van Amsterdam naar Lelystad en Lemmer kunnen varen. Het eerste konvooi vertrekt later vandaag. De afgelopen tijd werden al wel ijsbrekers op het IJsselmeer ingezet om de vaargeul open te houden, maar het was toen nog niet nodig om in konvooi te varen. Het weer bewolkt en af en toe wat lichte sneeuw. In de kustgebieden gaat de sneeuw over in regen en dat kan gladheid opleveren. Maxima tussen 3 en min 2 graden. Na vandaag blijft de temperatuur boven nul. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan twee korte files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voorknopend Watergraafsmeer 2 kilometer. En de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Dada, dada, 6.9. Zie Ali, Alex Kenji en de Starkillers en Pressure en daarvoor Stevie Wonder en time Lover en welkom bij het tweede uur van uh, zondag in Kermeland van harte welkom het is 11 uh, over 3 zondagmiddag van ZFM Zandvoort en um, ja, zoals gebruikelijk nou ja, gebruikelijk is het de tweede, de tweede keer dat we het doen We hebben namelijk nou eens nieuws Het keukentafelnieuws Dat is nieuws dat je eigenlijk denkt wat heb ik hier aan? Maar ook wel leuk is om te vertellen Als, als je, je aan de keukentafel bent. staat Of als, als je, je... aan het eten bent Of als je op de bank zit met uh, vrienden Of misschien met je ouders Of met je, met je partner als nou, je moeite aan het doen bent met eten om je etje aan die vorig te krijgen, krijg je het ondertussen. We beginnen met um, opmerkelijk nieuws uit uh, Amerika. Medisch nieuws. Want daar heeft een meisje van 9 maar liefst 6 uh, nieuwe organen gekregen. Tijdens een 14 uur durende operatie. Nou, het kind had een uh, zeldzame tumor die een reeks organen aantastte. Na een jaar wachten op een donor heeft ze onder meer een nieuwe maag, lever, mild en een dunne darm gekregen. Artsen voorspellen een compleet herstel ah, Het is toch mooi dat het uh, tegenwoordig kan Heel meisje Negen jaar Negen jaar en zes negen nieuwe organen ah. applaus, voor de, voor, applaus voor de dokter en Ben jij thuis al donor? Ik ben, ik ben donor ja Ik uh, wil het doen, maar ik vergeet me op te geven Het is heel makkelijk, je kan ook gewoon online hè? Even gewoon kort aanmelden ja. met je DigiD Maar dat vergeet ik ook je. Gaan we het zo even doen Maar ik had heb het trouwens het al laatst laatste gedaan Maar ik heb het al gedaan trouwens Oké, okay, nou ja Vrouwen voelen zich te dik, maar mannen zijn het. 56% van de vrouwen voelt zich te dik bij de, bij de mannen vindt 43% zich te zwaar. In werkelijkheid zijn meer mannen dan vrouwen te dik. Vooral mensen in de leeftijd, 25 jaar, eh, 35 tot 64 jaar, vindt zichzelf te dik. Ik, ja, je kijkt wel naar mij. Ik vind mezelf niet te dik. Maar ik sport ook redelijk veel. Tenminste, ja. ik voetbal en dan beweeg je nou. veel. Jij, jij, jij hebt ook geen grammetje vet aan je, aan je laugh. Er zit een um, man in de studio, moet ik zeggen. Vind je, vind je, hem, dik? <laughs> vind je hem dik? Ja, slank is anders. <laughs> oh. Hey, um, drummers, dus drum je, ben je over het algemeen heel slim? En verstandiger dan niet-drummers. Dat hebben Britse wetenschappers uh, ontdekt nadat nou, ze een. Uh, uh, dat komt doordat ze een goed gevoel voor ritme hebben en daarom ook een beter EQ-score behalen. Ook zijn drummers goed in het oplossen van problemen. Volgens onderzoekers leggen de verschillende hersendelen beter contact met elkaar als je aan drummen doet. Wat enigszins ook wel belangrijk, of uh, wel, wel duidelijk is. Want met drummer uh, beweeg je ene hand. Uh, Soms weer anders dan de anderen. En dat is best lachten. En je hebt, ken je dat, dat trucje dat je op je borst wrijft en de andere klopt? Dat is ook zo'n trucje. Als je dat, ja. oh, ik ben kijk vrouw. Ja, Vrouwen kunnen meerdere dingen tegelijk. Dat kan ik niet. Ik ben een man. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde ook met drum. Met één dan doe je wat anders. Je doet niet tegelijk, zeg maar. Ik ga, ik ga gewoon drummen. Hey, um, Valentijn komt eraan. Er is nieuws over een speciale uh, Valentijnskaart bij de HEMA, hè? Ja, de HEMA komt met speciale Valentijnskaarten. Voor wie het op de 14e uh, van de tweede juist uit wil maken met zijn partner. Je bent niet met, je bent niet met Valentijn, staat er op het kaartje. Ook staat er, staat er een hartje op met een scheur door het midden. De HEMA ziet de anti-Valentijnsactie vooral als schijntje voor de jeugd. Je moet het natuurlijk niet gebruiken als je 20 jaar getrouwd bent. Albert John. Ja. <laughs> zometeen te winnen voor de huishoudbeurs hier bij zondag in Kenmerland. Um, hoe en wat hoor je zometeen? Nou, Alan Clark. Dit is Father and Friend. Old papa, sit down.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 Middag, tien van half vier. En je hoorde: Sia. En you've changed. Hey, um, goed nieuws. Iedereen zit vaak in spanning als ze thuiskomen en ze zien weer zo'n um, zo blauwe envelop liggen van de belasting. Want uh, binnenkort kunnen de officiële correspondentie digitaal ophalen in de computer. De Viskunen uh, openen daartoe een digitale postbus op de site van de Belastingdienst. Nu verstuurt de Belastingdienst nog 160 miljoen blauwe envelopen per jaar. Maar dat wordt voor de tijd online wordt de norm. Ik krijg van de week ook binnen, brief. Ja. Ik ben helemaal binnen gehad. En zit je toch even in spanning van, uh, oh wat is dit nu weer aan de hand, weet je wel. Ik snap er gaat helemaal niks van. Ik ben iemand die het van mij doet, maar ik zag er helemaal niks van. En uh, nu is het dus uh, online. En nou, uh, weer mannen zien verlopen geen nieuwe forsperiode. periode. Dat uh, schreef de Telegraaf uh, gisteren, dat, uh, dat het volgende week opnieuw koud wordt. Maar zowel het KNMI als weerplaats zien terugkeer van een koude winterweer voorlopig nog niet gebeuren. Ook Elstede voorzitter Wiebe Wieling heeft er een hard hoofd in dat er nog een tocht komt. Al hoopt hij het natuurlijk wel. Nou, eindelijk gaan we op naar die lente. Ik ben er blij mee. Ja. Hey, twee tussenstanden in de Eredivisie. Half drie begonnen. PSV tegen de Graafschap. ...tustand is daar 4-0... ...en RKZ Waalwijk thuis tegen Essen Heerenveen... ...tustand is daar 0-1. Ik wil even aandacht voor het volgende... Nieuwe muziek. Je hebt een nieuwe site... ...dat heet This Is My Jam... ...en dan kan je elke week... ...jouw favoriete liedje van het moment... ...kan je posten op die site... Ja. ...en die stuurt het automatisch door naar Twitter... ...en naar Facebook. Oké. Okay. En ik heb me daar gisteren voor aangemeld... ...en mijn eerste, mijn eerste jam... ...dus mijn favoriete liedje op dit moment... ...ga ik nu draaien... En ik weet zeker, jij gaat hem te gek vinden. Hij is van Demi Lovato, Skyscraper. Nou, het origineel vind ik niks aan. Maar nu is er een remix gemaakt samen met Telman en Audio Bastards. Nou, luister zelf en oordeel. Wat vind je ervan? Ja, ik ken het origineel niet. Nee, dus ik ben... maar wat vind je van dit nummer? Ja, ik vind het een leuk nummer. Ik ja, vind he? het, uh, maar heb je van mij even het origineel, dat ik even kan horen? Nou ja, horen? dat laat ik je straks eventjes horen. Ik heb hem nu niet bij de hand. Oh. Um, this is my jam, zeg maar mijn alarmschijf slash van deze week. Um, wil je nou al mijn uh, favoriete liedjes elke week horen? Dan kan je gewoon even kijken op thisismyjamcom slash Rudy Nicola. Dat kun je elke week mijn uh, gem. Alleen maar op dit wordt nog wel een hitje. Ik zal hem tegenhouden ze echt weggeven. De kaartjes voor de huishoudbeurs. Dus telefoon en papier bij de hand. En wie weet, win jij die kaartjes. Zondag in Kemmerland. En hier is Prins. Prins. Gaat gebeuren. Ik heb ze hier voor me liggen, de kaartjes voor de huishoudbeurs. Het vindt plaats van uh, 18 uh, tot en met 26 februari 2012. Dan nou, wil je die kaarten winnen. We doen het als volgt: zometeen hoor je een liedje. Weet je het liedje, dus dan weet je de uitvoerende artiest en de naam van, het, uh, van, het, van, het pla van de plaat. Bel je naar de studio 023 573-1969 Dus weet je, het, weet je de uitvoerende artiest Plus de titel van het liedje Bel naar de studio 023-573-1969 En zeg je nou in de, midden in de uitzending Live op de radio Het goede antwoord Dan win je de, de, win je de kaartjes Klaar voor? Ben je er klaar voor het liedje? Ik wel Dan gaan we 023-573-1969 Ja, dat was hem En, en zij ze eruit We hoor. hebben iemand aan de lijn Christel, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> jij hebt gebeld naar de studio En jij weet het antwoord, hè? Ja, zeker Nou, Ik vertel Een look girl. Ja! girl ja. ja. ja. Helemaal goed, ja. goed. Christel, gefeliciteerd met de kaartjes Nou, dankjewel, super en top, en top dat je luistert Blijf hangen, dan neem je gegevens op En dan uh, win jij die mooie kaarten nou, super bedankt. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Kaarten zijn er dus uit voor de huizenbeurs. Christel, gefeliciteerd. Hey, we gaan verder met um, even nieuwe muziek. Ik heb een plaatje ontdekt en wat vind ik dit goed, zeg. Beentje ken ik ook helemaal niet, maar ik vind het mooi. Het is Willow en Gold. Eerste viel ik in voorop met Albert Jan samen. Bij Zandvoort op zaterdag. En we hadden dit nummer had, draaiden we ook. En ik kende het helemaal niet. Maar ik vond het zo goed, ik heb het meteen gedownload. En ik denk die moeten we vandaag even draaien. Hier Lou Rawls op CFM en Lady Love. En we feliciteren Christel uit Nuenen. Met de kaarten voor de huizen uit Beursen zijn er dus uit. Gefeliciteerd. Hé, hey, zo meteen gaan we even het sportnieuws doornemen. Twee wedstrijden bezig in de Eredivisie hoor je ook zo meteen. En hier is Michael Jackson en you rock my world. My life will never be the same, the girl you came and changed the way I want, the way I don't, I cannot explain. Things I feel for you But girl, you know it's true I'll stay with you I'll feel my dreams And I'll oh, be all you need Feels so right Girl, yes. such a good love all my life I'm <laughs> ...Hakma World hier bij ZFM. En we gaan even wat uh, sportnieuws doornemen. Wat is gebeurd nationaal en internationaal op sportnieuwsgebied? We beginnen met tennis van tenniser Jesse houta Hij ...heeft zondag ook de vierde wedstrijd van de Davis Cup ontmoeting... ...tussen Nederland en Finland gewonnen. Hij versloeg, de, hij versloeg Harry Heliovara met 6-2 6-4. Steven Groothuis is zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Hamar... ...als derde geëindigd op de 1500 meter... De Wereldkampioen Sprint volbracht de afstand in 1 minuut 47 en 55 seconden en was daarmee 0,74 seconden minder snel dan de Amerikaan Johnny Davis. De Noor Harvard Boko werd tweede met 1 minuut 47 en 21 seconden. De uh, ste ja. ja de technische schaatser Martina Slablikova heeft zondag een wereldbekerwedstrijd over 3000 meter gewonnen. De Europees kampioen de Allround klokte in hamer een tijd van 4 minuten 5 seconden en 88 honderdste. En bleef Stephanie Beckert uit Duitsland met 54 honderdste seconden voor. Het brons ging naar Irene Wuus, die na 4 minuten 6 uh, seconden over de finish kwam. Manchester United zijn zondag op volle. Oorlogssterkte aantredend Europa League duel met Ajax in Amsterdam. Het grote voordeel is dat we zaten geen competitieverlichting hebben. Laat manager Alex Ferguson weten aan Sky Sports. Dus kan ik mijn sterkste team opstellen en dat zou ik dan zeker doen. Het hoofd van de medische staf van Ajax... Edwin Goethart staat na dit seizoen op... bij de Amsterdamse club. Goethart werkte bij AZ met Louis van Gaal... die afgelopen week de machtsstrijd bij Ajax... van Johan Cruijff verloor. Hij kreeg soen, uh, dit seizoen veel kritiek... wegens de vele spierblessures in de selecties van Ajax. Wat nagenoeg iedere wedstrijd... wel vijf spelers moeten missen. Net als nadat... Uh, hij opmanbalbal in zijn nekbeet... Gaan en met een hinsbal de weg... naar de hoofdfinale op het WK versperden. En toen hij... Pret, uh, Patrice Evra... racistisch be bejegende... is Luis Suarez weer wereldnieuws? Dit keer komt hij... Uh, zaterdag bij Manchester United... hij de hand van Evra te schudden. Hij is nog weer bezig, hè, die Suarez. Acht wedstrijden geschorst. Maar naar vind ik het. Acht wedstrijden geschorst en... Uh, hij heeft Evra uitgescholden. Nee, nou, racistisch uitgescholden. En uh, Evra wou hem een hand schudden. T uh, tijdens de wedstrijd van Liverpool. Maar Suarez weigerde dat... Met Chester won met 2-1. En drie keer raden wie, um, wie een winnaar doelpunt maakte. Eva. Heel goed. Twee tussenstanden in de eredivisie. Half drie begonnen. PSV tegen De Graafschap. Tussenstand is daar 4-1. En RKC Waalwijk thuis tegen Heerenveen. Tussenstand is daar nog steeds 0-1. Your tenderness. You always gave me something The way you made me think before you hit See so you changing me, changing me Not just for us, it's pretty really. That's not what I want to be To say, I'm blind to see. I can't face it. I'm wasting and you never know speak when that's all I ever need. Nieuwe muziek van Maverick Sabre. En let me go. Zometeen uur drie en tevens het laatste uur van zondag ik met onder andere de evenementenagenda. En met oog en door nemen wij de badplateau. Elke week een item in de Zandvoortse krant. Zometeen meer, hier is Forward. I used to live my life as fast and free. And do as I feel. Right down to the bone, I was a rolling stone Just wanna be free But now I think it I let be A little moment sliding, Changing my views This is a far cry from what I know. Cause all I know